Jobboots met het NOS Journaal. Turkije wil dat de NAVO het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië bestempelt als een daad van agressie tegen het hele bondgenootschap. Dat heeft de Turkse vicepremier gezegd. Artikel 5 van het NAVO-verdrag houdt in dat een aanval op een NAVO-land wordt opgevat als een aanval op het hele bondgenootschap. Alle 28 lidstaten moeten dan wel instemmen daarmee. De NAVO vergaat het morgen op verzoek van Turkije over een reactie op het neerhalen van het toestel door Syrië. Vanavond werd bekend dat Syrië, nadat het vrijdag een Turks gevechtsvliegtuig had neergehaald, nog een Turks toestel heeft beschoten. De bemanning was op zoek naar de collega's van het toestel dat kort daarvoor door het Syrische afweergeschut was neergehaald. Op het internationale vliegveld van Mexico stad zijn drie politiemannen door collega's doodgeschoten. Twee waren op slag dood, de derde overleed later in het ziekenhuis. De schutters stonden op het punt te worden gearresteerd omdat ze betrokken waren bij het smokkelen van drugs via het vliegveld. De twee agenten zijn voortvluchtig. Softwaregigant Microsoft heeft 1,2 miljard dollar betaald voor het sociale netwerkbedrijf Jammer. Jammer lijkt op Facebook, maar dan voor gebruik binnen bedrijven. Werknemers kunnen ermee onderling informatie uitwisselen. Vorig jaar werd internetbedrijf Skype al voor 8,5 miljard dollar ingelijfd door Microsoft. Cyprus heeft noodhulp aangevraagd bij de Europese Unie. Het land heeft dringend geld nodig om zijn banken overeind te houden. Die hebben 23 miljard euro uitstaan in Griekenland. Het is maar de vraag of ze dat geld ooit terugzien. De overheid is niet in staat om zelf de bankensector te redden. De Belgische Kim Kleisters heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De Belgische won in, sets van de... in twee sets van de Servische Jelena Jankovic. Ook Arantxa Rus heeft zich voor de tweede ronde geplaatst. Rus won van de Japanse Misak Doi. Het is voor het eerst dat Rus tot de tweede ronde van Wimbledon doordringt. Het weer vannacht opkwaringen, minimaal rond 9 graden. Morgen bewolkt, ook af en toe zon. Het wordt 17 graden op de Wadden, tot 22 in het zuiden. Dit was het Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu het laatste uur. En ik spreek vandaag met Lenneke Plat uit Bennebroek. En uh, ja, Lenneke, leuk dat je op bezoek bent, gezellig. Yeah. En, uh, ja. En we willen graag wel wat meer van jou weten. Ben je ook uh, opgegroeid uh, in Bennebroek? Ja, klopt. Ik ben een uh, echte Bennebroekse. Oh, Geboren ja. in Haarlem, maar verder uh, getogen in, in Bennebroek. Uh. Ik ben wel weg geweest. Uh, ik heb ook in het buitenland gewoond, in Engeland. En uh, met voor studie ben ik in, ik heb in Den Haag gestudeerd. Maar ik ben uh, weer teruggekomen naar mijn eigen dorpje Binnenbroek. Nou, wat Weerlijk. leuk. Ja. Ja, en sinds, uh, hoe lang ben je nu weer hier terug? Uh, Na nou, Engeland ben ik ben in 2005 teruggekomen. Oké. Okay. Oh, dat is alweer jaar hier. Zeven jaar, ben ik jaar hier? Ja. Maar ja. ja. ja. oh, dat is ook wel weer lekker, hè? Ja. En dan uh, ja, dacht je van, ik ga weer lekker naar de roots, uh, naar Binnenbroek wonen. <laughs> wat leuk. Ja. En uh, ja, kan je iets vertellen van je jeugd? Je bent hier opgegroeid, je had nog meer broers en zussen. Ja, ik heb één zus. Die is twee jaar ouder dan uh, dat ik ben en uh, dus we een ja, klein gezinnetje mijn ouders gewoon, vader, moeder en uh, mijn zus en ik en uh, ja, we hebben gewoon een hele, hele prima jeugd gehad we zijn een dochter van een ondernemer uh, schoenenzaken in, uh, in Haarlem ook van door de schoenen misschien sommige mensen dat nog ja. herkennen maar uh, dus daar heb ik ook uh, geholpen in de schoenenzaak ben gewoon naar de ja, basisschool ge, gegaan katholieke basisschool in Binnenbroek hm. verder in Haarlem op school gezeten en uh, ja, prima jeugd gehad. Eigenlijk heel veilig uh, opgegroeid in een veilig gezin eigenlijk. Ja, nou, want dat dus, kent uh, heel positief. Uh, ja. En dus je ging ook daar uh, naar de lagere school waarschijnlijk. De basisschool, Ja, dat tegenwoordig. Welke school was dat? Dat was de Franciscuschool. Oh ja, ja, die is algemeen bekend. Hè? Ja. Ik heeft wel heel veel scholen ook geloof in. Want het is natuurlijk een wat kleiner dorp. Ja. En daarna ging je naar de hogere school, MAVO-HAVO, maar, maar dat was niet in Bennebroek zelf waarschijnlijk. Nee, dat was in, ha in Haarlem, santa Maria heb ik gezeten, oh, daar heb ik ja. VWO gedaan. Ja, dus, en, uh, ja. ja dat ging je zo doorheen? Ja. ja, ik ging er, nou, uh, ik ging er gelukkig één <lacht> keer doorheen, dat was nou, heel wel goed, ja. heel spannend, elk jaar weer, een hakken over de sloot, want het is me gelukt in één keer, dus daar ben ik erg blij mee. Ja, en, ja, ja. Toen was je uitgestudeerd of heb je nog wat anders nee, gedaan. Nee, toen heb ik nog wat anders gedaan. Ja, ik ben daarna, ik heb uh, ja op mijn na mijn VWO toen was ik dus 18, omdat ik het in één keer gehaald heb gelukkig. Uh, toen heb ik een jaar ertussen uitgenomen. En uh, ook een internationaal jaar heb ik drie maanden in Engeland gezeten, drie maanden in Frankrijk en drie maanden in Spanje op internationale talenscholen. Het oh, was echt, uh, echt puur om de taal te leren. Beter ja. te leren ook. Oh. En uh, ja, het was een geweldig jaar natuurlijk met allemaal internationale studenten. En het is uh, ook een heel uh, ja, een bijzonder jaar wel geworden. En, uh, ja, je wat voor zin? Nou ja, mijn zus die uh, deed de HAO, International oh. Business. Die heeft op Hagenveld gezeten in Haarlem ook. Mm. Heemstede, sorry. En uh, die deed uh, daarna de HAO, uh, International Business. Die zat in Italië. Mm. En gewoon voor de studie. En daar kwam ze op straat wel eens een, een zendeling tegen en die vertelde maar over uh, God en over Jezus. En zij had zoiets van, nou jongen, fijn voor jou, maar ik leef prima als student, dat heb ik niet nodig. Ja. Maar goed, in Italië, iedereen die paradeert daar over straat. Het is natuurlijk heel buitenleven omdat het lekker warm is. Dus ik kwam die, die man steeds tegen en die daagde het er op een gegeven moment uit uit. Um, ja, om een keer mee te gaan naar de jeugdbijbelstudie. En zij had zoiets van, jeugdbijbelstudie is er iets saaiers dan dat. En uh, hoezo jeugd die uh, bijbelstudie doet? Waarom doen ze dat? Waarom gaat ze niet naar de kroeg? Maar goed, het is een, uh, een bijzonder jaar geworden. Zij heeft toen echt uh, God op een persoonlijke manier leren kennen. En dat natuurlijk aan het thuisfront verteld. En uh, ja, ik vond het allemaal wel een beetje interessant. Ik had zoiets van, nou ja, oké, okay, ik ben katholiek opgevoed... Dus ik ken het verhaal wel. Dat Jezus voor mijn zon aan het kruis is gegaan. Maar we gingen al lang niet meer naar, naar de kerk. Ze mijn twaalfde niet. Dat was altijd heel saai vonden we dat. En het, het deed ons eigenlijk niks. Ja, Dus of er iets was. Uh, een god of een macht of wat dan ook. Dat wist ik eigenlijk niet. Dus ik, ik was wel een beetje geïnteresseerd. Van waar zij mee bezig was. Maar uh, toen ze dat vanuit Italië doorbelden. Maar oh, was thuis telefoon, ja was het. Ah, ja. ja, want zij zat in Italië ja, toen. Oh, jij was toen net toen, thuis. In talen. Uh, nee, ik zat ik zat nog in Frankrijk. Oh, ja, ik, ik zat nog in dat jaar. Dat, ja, ja, ik zat nog in Frankrijk toen op de internationale talenschool. En zij was er daarvoor al een beetje mee bezig, in bijbel lezen en zo. En uh, ze had nog zoiets van, ah, dat is allemaal niet voor mij. Maar op een gegeven moment kwam bij haar die, die doorbraak van dat kartje viel bij haar. Van, hé, hey, God wil echt een persoonlijke relatie met mij. Ja. Niet via de kerk of, of de een of andere pastoor of voorganger of, of prediker. Maar echt voor mij. Hij is voor mij aan het kruis gegaan. Omdat hij van mij houdt. En uh, ik vond het dus wel interessant. Mijn vader, die, uh, die werd helemaal woest. Die dacht dat het een secte was. Daar hoorde je in die tijd veel van. Van oh het is een sect of die is Of aan de drugs. Of alle drie. Maar meer opties waren er gewoon niet voor hem. Dus hij was woest. En uh, mijn moeder helemaal hysterisch. Van oh ik ben mijn dochter kwijt. En uh, wat is er met haar gebeurd. En die werd ook opeens weer heel erg katholiek. Van dat is het enige echte ware geloof. En dan uh, nou geloven de katholieken gelukkig in, in Jezus voor hun gekruisigd. Dus dat, dat is natuurlijk goed. Um, maar van, vanuit onze beleving zat er niet het persoonlijke aspect in dat is wat wij niet kenden vanuit ja. onze katholieke achtergrond en wat deed het met jou? want ze belden jou dan waarschijnlijk ook op uh, jouw adres nou, ik, ik, ik hoorde het eerst via mijn ouders, mijn moeder die zei mijn vader was dus woest en die sprong in het vliegtuig oh, met, een, ja, met een mes op zak om die, uh, om die zendeling, Italian, uh, oh, die, zendeling. Die, die Amerikaanse zendeling te bedreigen wat had hij gedaan met zijn dochter die was er ook nog eens uh, daar die zendeling dan. ja die woonde, oh, die die woonde, woonde daar, daar. Oh, ja. En ja maar goed dat mes werd er natuurlijk uitgehaald op Schiphol, <laughs> dat, dat ging niet maar. mee en mijn moeder belde mij van Len ga erheen. want het gaat niet goed, Pa is zo boos en die gaat de zendeling wat aandoen, dus ik ga erheen om hem, om hem een beetje te kalmeren. Dus ik vanuit, uh, in Cannes bij Nice zat ik toen, ik met de trein uh, vanuit Cannes naar Milaan waar ze toen zaten en uh, om een soort van buffer te zijn tussen mijn zus en die zendeling en mijn vader. En uh, het doel was om haar daar weg te krijgen. Het is ook gelukt. Ze heeft het, uh, het jaar afgemaakt in Nederland. Mm. Maar we dachten als ze weer terug is in Nederland, dan wordt, ze wel weer normaal. Dan wow, ja, ja. vergeet ze dat hele geloof wel weer. En, en, maar ze werd dus niet normaal. Dus ze bleef erbij. <lacht> ja. En toen zijn we allemaal zelf de Bijbel ingedoken. Mijn vader nog heel erg anti. Om haar eigen, op haar eigen gebied te verslaan. Van, klopt geen zak van die Bijbel. En uh, het is onzin. En, en ik vond het gewoon wel interessant. En op een gegeven moment heb ik dus zelf... Ja, ook die keuze gemaakt. Stel je voor dat dit nou de waarheid is van het leven, hè? Dan, uh, dat dit echt waar is. Dan ja. wil ik niet zodra ik 85 zijn en de waarheid van het leven gemist hebben. Dan vind ik een beetje zonde van het leven. Ja, zeker. Ja. Dus toen heb ik de gok genomen en een, een gebedje gebeden. Ja, daar had ik natuurlijk van mijn zus allerlei informatie over gehad. En een gebedje gebeden waren heel simpel. Een paar regeltjes waarin stond van de Heer, ja, dank u wel dat de Heer Jezus voor mij het kruis is gegaan en dan accepteer ik dat hij dat gedaan heeft om al mijn zonde alles wat ik fout heb gedaan om het weg te nemen tussen u en mij en dat ik nu echt een persoonlijke relatie met u kan hebben dat heb ik er zelf ook bijgebeden en wil ik ook merken als, als er staat, u leeft dat vieren we met Pasa. hij is opgestaan hij leeft ik had altijd zoiets van, oh ja, waar dan dat moet ik dan dus kunnen zien dat hij leeft dus dat heb ik er meteen bijge, bijgebeden, weet je, dood daar heb ik niks aan dat heb ik al gehad, als u leeft en dan wil ik dat ook zien Laat me zien dat u echt bent, dat u leeft. En heeft u dat laten zien? Hoe heb je dat gezien dan? Ja, het was niet zo van klebeng, daar was hij. Maar ik, ik was student, ik was 19, dus ik ging veel met de trein op en neer naar Den Haag. En uh, ja, de, ik was wel eens te laat, ook voor de trein. En ik had, deze keer had ik dan een, een interview voor een stagegesprek. En ik, zei, ik was tien minuten te laat voor die trein. Dus ik dacht, shoot, ik heb die trein gemist en ja. balen. Dus ik bidde Heer, alsjeblieft mag die trein ook, ook te laat zijn, dat ik hem nog heb. En ja, wel hoor, de trein ook te laat, dus ik had hem nog. <lacht> En zo gebeurden er heel veel van die dingen, dat ik er voorbad, bad en die gebeurden dan ook. En in het begin had ik zoiets van, nou, toeval, dat kan niet is toeval, als toeval. Maar het was het een na het ander na het ander. En op een gegeven moment ging ik echt beseffen van, ja, hier is iemand die over mijn schouder meekijkt in mijn leven, die van me houdt. Ja. En die wil laten zien dat hij echt leeft, dat hij voor mij is en dat hij voor me zorgt. Want op een gegeven moment is iets van nou, dit kan nog geen toeval meer zijn. Dit is te toevallig om toeval te zijn, zeg maar. Het ja, ja. kon gewoon geen toeval meer zijn. En dat is door de jaren heen is het alleen maar sterker geworden. Ik weet dat hij bij me is. Ik weet dat hij voor me zorgt. Ondanks wat ja, zo je meemaakt. Ja. Ja, dus hij heeft zichzelf wel aan laten zien daardoor. Ja, zeker. zeker. En is je leven ook veranderd? Want je hebt een keus gemaakt voor die Jezus. Dus dan kan je zeggen van nou. Wat, wat ging je toen doen wat ging je toen anders doen ja ik was, ik was meteen heel enthousiast oh geweldig want is, ja, je leert iemand kennen hè? het is niet een instituut of een instantie God is een persoon, Jezus is een persoon dus je leert iemand kennen ja, en dat is gewoon geweldig hij is de geweldigste persoon die je kan leren kennen dus ik wilde meteen zendeling worden in Afrika of zo. Ik ben blij dat ja, blij natuurlijk. Ja, nee. Uiteindelijk is trouwens hij ook op zijn knietjes gegaan. Ja. Toch wel, maar dat is weer een ander verhaal. En ja. mijn moeder ook. Binnen oh. één jaar tijd het hele gezin. Ja, alweer je meiden in huis natuurlijk. Ja, ja. ja ik was nummer twee. En mijn vader natuurlijk. Ja, mijn vader nummer drie en mijn moeder uiteindelijk nummer vier. En dus, uh, ja, heel bijzonder. Maar, uh, ja, God wilde toch eerst dat ik gewoon een opleiding ging doen. Want, uh, dus ik heb een, een opleiding gedaan in marketing en PR, ook in Den, in Den Haag dus. Uh, een studie van 2,5 jaar, uh, HBO-studie, die een beetje in 2,5 jaar was geperst. En, uh, maar daarna had ik toch het verlangen van, ja, ik, ik wil meer. Ik wil God beter leren kennen. Ik wil, ik wil gewoon meer. Dus toen heb ik gekozen om een bijbelschool te doen, in Canada. Met een organisatie, Jeugd met een opdracht. is een internationale organisatie. En uh, ja, dat is heerlijk. Dat is een aantal maanden. zit je dan op een babelschool. Je woont daar intern weer met mensen vanuit de hele wereld. Al de jeugd. En dan heb je ook, uh, ga je op een soort van zendingsreis uh, naar Panama geweest. En uh, ja. om gewoon mensen te helpen bij te staan. Maar ook over de liefde van God te vertellen over hun. En ja, dat was geweldig. Wat deden nou. jullie praktisch daar en, um, Praktisch werk ook bijvoorbeeld in Panama. Ja, in Panama hebben we rondgereisd met een groot toneelstuk. Mm. En waarin we eigenlijk het scheppingsverhaal lieten zien. Maar dan in het jasje van een soort van, weet je, toy maker en son. Weet je, mm. van, van de, in een soort van speelgoed was het allemaal. Oh, okay. en, uh, dus dat sprak ook kinderen aan. Het was echt uh, voor alle leeftijden geschikt. Ja. En uh, we hebben, daarna heb ik nog uh, op een Indianenreservaat gezeten met dezelfde. Uh, organisatie jeugd en opdracht Youth with a Mission in het Engels en op het indianenwisselvaart hebben we gewoon praktisch geholpen met kinderwerk want er was niks voor die kinderen in de zomervakantie dus we hebben daar kinderclubjes gedaan en uh, de begraafplaats opgeruimd <lacht> ja gewoon heel praktisch ja, werk dat gedaan het, ja. en uh, ja gewoon ook daar uh, de liefde van God uh, laten zien hoe oh. ze aandacht te geven en, uh, ja, een stuk liefde daar heb je heel veel praktisch werk gedaan. Je hebt ook veel daar geleerd op een cursus zoals de school leer je ook over de Bijbel? Ja. Ja, je, je gaat gewoon dieper dan wat je misschien zelf kan komen in het begin. Weet je, ik was gewoon hongerig naar meer. Van, van, wie is deze God dan die ik leer kennen? En, en op zo'n Bijbelschool duik je daar in één keer heel diep in. Weet je, dat elke week had je een ander thema. En één thema was bijvoorbeeld het vaderhart van God. Dat hij echt je vader wil zijn. Een liefdevolle vader. Misschien niet zoals je vader die je hier op aarde hebt. Maar één die echt van je haalt. Die echt, uh, ja, uh, liefde wil geven aan jou. En die ook een plan met je leven heeft. Dus elke, elke week had ik een ander thema. Ja, mooi. En dan leer je ja. hem gewoon beter kennen. Mm -hmm. En uh, ja, dat was heerlijk. Daar heb ik echt van genoten. En dat had natuurlijk ook impact op mijn leven. Op keuzes die ik uh, ging maken ja. toen ik weer terug was. En uh, ik heb daarna een jaar bij mijn vader in de schoenenzaak gewerkt. En uh, toch wilde ik daarna weer meer in de schoenenzaak werken. Dat vond ik eigenlijk helemaal niks. <laughs> het, uh, ja Nee, dat was niet mijn ding, zeg maar. En toen wilde ik toch weer een andere bijbelschool doen. Toen heb ik een Eden bijbelschool gedaan van twee jaar. Oh, en het okay. eerste jaar... ...zat er heel veel meme dans en drama bij. Want ik hield van dansen en ik wilde dat ook voor God gaan gebruiken. En weet je, God heeft je lichaam ge gegeven en creativiteit... ...en dat mag je gewoon voor hem gebruiken. Dus uh, dat was en bijbelstudie dus en ook veel meme dans en drama lessen... ...ook de straat op met toneelstukjes en uh, ja. in binnen- en buitenland. En uh, Ja, dus toen heb ik uh, God nog beter leren kennen. <lacht> uh, dat is. Je, je kan hem altijd beter leren kennen. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ja, in eerste instantie door zijn woord te lezen. Weet je, de Bijbel noemen we ook wel eens het woord van God. Dat is eigenlijk zijn liefdesbrief aan ons geschreven. En in het begin had ik zoiets van, pff, de Bijbel, dik boek, oud, oud boek, lang geleden geschreven, saai, niet om door te komen. Wat moet ik hiermee? Maar als je God hebt uitgenodigd in je hart, dan staat er ook, weet je, dat de Heilige Geest in je komt wonen. En weet je, je hebt natuurlijk God de Vader, God de Zoon, dat is Jezus, en God de Heilige Geest, die wil in je komen wonen. En die helpt je dan ook bij het lezen van die Bijbel. Want opeens, uh, ja, dan, dan, ik had in het begin hele stukken die ik gewoon niet snapte, dat ik echt zoiets had van, nou, ben je boven mijn pet, uh, wat moet ik hiermee? Maar het was juist de Heilige Geest die me hielp dat er echt uh, zinnen uitsprongen die echt opeens raakte met dingen die ik las, denk ik tjoh, dit is voor nu, dit is voor vandaag ja. dit boek is, is in feite oud maar ik heb er nu voor vandaag heb ik er wat aan, ik kan hier iets mee ja. en uh, ja naarmate je meer dan leest gelukkig zijn er bijbels gewoon in normaal Nederlands vandaag, dus dat is mooi dat iedereen hem gewoon kan lezen en God zelf uh, zorgt dat je de juiste dingen gaat begrijpen en hoe meer je hem leest hoe meer je ook gaat begrijpen Ik ben Jenny van Petergem, CFM Zandvoort. En ik spreek vandaag met Lenneke Plat van Doorn uit Bennebroek. En uh, je vertelde net, uh, Lenneke, uh, dat je dus uh, gewerkt had of ik, uh, voor die Bijbelschool, zeg maar. Hè? En daarna ben je ook weer andere werk gaan doen? Ja, toen ik die uh, Bijbelschool met, zeg maar, met het Münnans Drama had afgerond, twee jaar, toen ben ik weer gaan uh, werken. Toen kwam ik via, via, via mijn voorganger uit de kerk terecht bij een uh, christelijke organisatie. Dirk uh, Prince Ministries heet die. Dirk Prince is echt een, heeft geweldige boeken geschreven. Die ook uh, een hele brede kring bij uh, hervormde, gereformeerde, uh, he, katholieke en evangelische anderen gewaardeerd is. Ja. heeft heel duidelijk de Bijbel uit. Dus uh, ja, ik vond het geweldig om daarvoor te werken, voor die organisatie. En toen heb ik uh, op een gegeven moment ook... Uh, uh, een man leren kennen en daar ben ik mee getrouwd met hem ook. En dat was een Engelsman. En uh, dus ben ik naar Engeland verhuisd toen. En uh, ik heb daar gewoond, dus we hebben kindjes gekregen, twee dochtertjes. Die zijn nu 8 en 10, dus heerlijke meisjes. Maar helaas is dat huwelijk uh, toch een beetje misgegaan. Mm. En uh, ja, als christen ben je helaas ook niet perfect. Je moet allemaal keuzes maken. En. Uh, ja, dus dat, is, uh, dat was moeilijk, dat was heel erg pijnlijk, maar toen ben ik dus weer teruggekomen naar Nederland en uh, met mijn dochtertjes. En uh, dat was dus uh, 2005, ben ik teruggekomen, zeven jaar ja. geleden. Maar ik, uh, ja, ik, juist omdat je Christen bent, denk je: hé, dit, dit kan niet, dit kan mij niet overkomen. God is goed en hij zorgt voor mij. Waarom gebeurt dit? dus uh, ik vond het geweldig werken voor die uh, voor die christelijke organisatie ik heb ook met uh, gevangenen gewerkt wel vanaf een bureautje maar gratis uh, materiaal boeken video's ja. toen nog toen vast nog tijdperk van de video's verstuurd en cassettebandjes om hen te helpen dus dat, dat werk dat was heerlijk maar ja thuis ging het dus helemaal mis ja zwaar en uh, ja, dus nou ja uiteindelijk dus uh, teruggekomen naar Nederland uh, met mijn meisjes die echtscheiding meegemaakt en ik was in het begin uh, toen ik hoorde uh, ja, van de praktijken van mijn man zeg maar uh, was ik heel erg boos weet je, van hoe kan dit gebeuren hoe kan dit nou, en dit, dit kan niet en uh, ik was in het begin ook boos op God, weet je, van hoe heeft hij dit kunnen toelaten in mijn leven en uh, toen wist ik op een gegeven moment heel sterk, oké okay, ik, kan, ik moet nu een keuze maken. Of ik word zo boos op God... Dat, dat hij dit laat gebeuren in mijn leven... en ik keer me radicaal van hem af... of ik klamp me juist nu aan hem vast... in de wetenschap dat hij van me houdt... en dat hij me hier doorheen wil slepen. Nou, gelukkig had ik al zoveel met God meegemaakt... dat ik, eigenlijk, dat ik voor het laatst heb gekozen... dat ik wist, nee, ik, ik weet dat God van me houdt. Ik weet dat hij lief is. Ik weet dat hij voor me is. Ja. En ook al snap ik hier geen zak van waarom dit gebeurt in mijn leven... Uh, zoveel vragen waar ik misschien nooit antwoorden op krijg. Toch weet ik dat God een goed God is en dat hij van me houdt. Want hij heeft ze zo voor mij gegeven. En toen heb ik mij dus echt aan hem vastgeklampt. Weet je, ik heb echt steeds die Bijbel opengeslagen. Soms uh, midden in de nacht wel zes keer. Oké okay, God, wat zegt u? Wat spreekt u? Wat vindt u hier nou eigenlijk? Waar moet ik hiermee? Hoe moet ik hierop reageren? Hoe moet ik hiermee omgaan? Ja. En... Uh, maar ik kwam bij, ik heb toen ook de psalmen gelezen en die, die werd ik echt bij bepaald. Ik voelde gewoon dat God tegen me zei, ga de psalmen lezen. En in de psalmen zie je echt dat de meeste zijn geschreven voor David. Die ja. kennen we wel uit Vraag van David de Goliath, Nou, die David. <laughs> En uh, dat hij werd ook eerst nagezeten. Uh, zijn leven was ook bedreigd. En hij riep het uit naar God. Hier, hoe kan dit nou? Weet je, hoe kan dit nou? Mijn leven ziet u niet waar ik doorheen ga. En dat hij toch steeds aan het eind van zo'n psalm zegt. En toch vertrouw ik op u. Toch weet ik dat u mij gaat uitreden. Ja. En dat heeft God natuurlijk ook gedaan. Want hij is koning geworden. Dus die psalmen had ik zoveel zoveel aan om mijn eigen emoties van boosheid en ondergriep te kunnen uiten en toch ook te zeggen nou god ik vertrouw op u en u gaat me hier doorheen slepen en dat heeft hij ook gedaan ja want hoe heb je dat ervaren dan in, in het leven, zeg maar, want je kwam terug ja, ja met euh, kindjes je ouders van <laughs> wat is dit of niet ja. Ja, daar, daar sta je dan. Weet je. je hebt niks. Ik stond natuurlijk, had natuurlijk geen woning. Ik had hier niks. Ik stond niet ingeschreven En dan hoor je hier in de regio Haarlem... Ja, een wachtlijst van, van zes jaar. Ja. En gelukkig hadden mijn ouders gewoon het huis in Bennebroek. En dat was gelukkig ruim zat dat wij daarin konden trekken. Zij hadden een slaapkamer op zolder. En de oude slaapkamer van mijn zus en van mij die waren beschikbaar. Dus mijn meisjes in de ene slaapkamer... ik in de andere slaapkamer. En daar heb ik een jaar bij mijn ouders ingewoond... En uh, nou dat was natuurlijk geweldig dat ik ergens uh, kon wonen. Ja. En mijn ouders zijn lieve schatten. Die hebben, uh, ja, het was voor hun ook een uitdaging. Ja. En zij waren ook ergens tussen de 60 65 toen ik, uh, ja rond de 65 toen ik terugkwam. En uh, er zijn ook opeens twee kleintjes bij in het huis. Die lopen te mieren en te emmeren soms. Dus dat was voor hun ook een uh, impact op hun leven. Maar ze hebben het echt super gedaan. En ik kan, uh, ja ik heb geweldige ouders gelukkig. Maar ja, op een gegeven moment, die hebben wel twee kapiteins op het schip. Het was mijn moeders huis, maar ik was de moeder van mijn kleintjes. Dus daar moet je toch een weg in zien te vinden. Dat brengt ja. ook uitdagingen met ze mee. En uh, ja, die wachtlijst voor een woning was zes jaar. Ik denk nou, uh, geweldig won ik hier zes jaar lang. Maar mijn ouders dak. dat is niet helemaal de bedoeling. Ik verlangde ook echt naar mijn eigen stekkie. hebben ja, meisjes gewoon. Ik heb al ja. heel lang natuurlijk zelfstandig gewoond ook, hè? Ja, ja. ja. <coughs> klopt. Dus ik heb toen echt gebeden, weet je, toen ik midden in die echtscheiding in, in Engeland zat, toen wist ik, oké, okay, ik, ik was fulltime moeder toen inmiddels. Toen wist ik, oké, okay, ik, ik moet weer gaan werken, ik ga parttime werken. Ja. Uh, ik wilde per se niet fulltime werken. Want ik voer echt, weet je, de Heer heeft mij twee prachtige meisjes gegeven. Dat is mijn taak nummer één, mijn verantwoordelijkheid nummer één om hun op te voeden. Dus ik ga hun niet fulltime in de crash stoppen. Dat wilde ik niet Um, dus ik denk, ik ga part-time werken. Maar goed, ik, was, ik, la, he, ik had al jaren niet gewerkt. Ik denk, ik moet onderaan beginnen. Dan verdien ik 900 euro per maand. Nou, ik denk, maar is van leven met twee kleintjes. Inclusief je huisvesting en, en alles. Ik denk, dat gaat niet werken. Hè? Nou, dan staat er in de Bijbel, staat er 1 vers, Filipense 4, vers 19. Daar staat, mijn God zal in al uw behoeften, al uw noden, rijkelijk voorzien in Christus Jezus. Dus dat hij in al je noden, echt wat je nodig hebt, dat hij voor je zorgt, dat hij gaat voorzien. Dus dat heb ik toen echt tegen God gezegd: van Nou hier, hier ben ik. Laat maar zien. Ja. Dit is uw woord, dit is uw belofte, ook aan mij als uw kind. He, u, u, u houdt van mij, u wil voor me zorgen. He, dat heb ik nu nodig wel, ja. ja. <laughs> Want voor 900 euro per maand ga ik het niet rennen. Nou, en hoe kwam hij tegemoet dan met die uitdaging? Ja, ik dat ervaren. <laughs> nou, ik, ik, ja, ik kreeg toen een ingeving. Achteraf kan ik zeggen, dat moet een ingeving geweest zijn van God, van de Heilige Geest. Dus ik kreeg toen een ingeving een idee, zeg maar, van oké, okay, je, je moet gaan bidden voor een, een echtpaar uit de kerk. Een, een Christelijk echtpaar. Dat jou financieel wil helpen. Dat financieel een arm om je heen wil leggen en zeggen lem, we gaan je helpen financieel. Hmm. Dus daar ben ik heel gericht voor gaan bidden. En dat wisten mijn ouders niet. Nou, ik zat natuurlijk nog in Engeland. Binnen een, uh, een, een week belt mijn vader op vanuit Nederland en die zegt: uh, Len, ik heb hier een echtpaar uit de kerk. En die wil jou ja, financieel gaan helpen. Nou, dan sta je dan, ja, <lacht> dank u heer. En dat hebben ze ook gedaan. Uh, ik heb niet letterlijk een huis van ze gekregen, maar die financiële hulp um, is uiteindelijk uh, daarin uitgenoemd dat zij, uh, ja, dat is ook weer een bijzonder verhaal. Uh, ik woonde dus een jaar lang bij mijn ouders in huis inmiddels daarna. En we waren dus naar huisvesting aan het kijken voor mij. Met hulp van dit echtpaar zou mij financieel helpen. Uh, maar ik kon op de een of andere manier toch de maandelijkse lasten niet opbrengen voor een eigen woning. Dat ging gewoon niet van die 900 euro per, uh, per maand. Um, mijn vader had heel snel zoiets van je kan hier in dit huis blijven wonen. Dat was een woning. Uh, een hele kindvriendelijke buurt in Bennebroek vlak bij de scholen. En het is een prachtig huis om te mogen wonen. Maar mijn moeder had zoiets van, ja nee, dit huis hebben wij van de heer gekregen. En dit is ons huis, dus als de heer ons hier gebracht heeft, dan moet de heer ook zeggen dat we hier weg moeten. Anders ga ik hier niet weg. Nou, en dat is, is er goed terecht. Ik had zelf ook zoiets van, ja, ik ga mijn ouders niet hun huis uitgooien. De heer zorgt voor mij wel. Ja. Op een manier zoals hij dat wil. Ik ga niet mijn ouders het huis uitgooien. Maar goed, dus een jaar nadat ik dus een jaar bij mijn ouders in had gewoond. Toen werd mijn moeder op een gegeven moment wakker met een droom. En zij is eigenlijk... Hij ja, komt eigenlijk een heel nuchter gezien. We zijn helemaal niet zo van de dromen en de visioenen. Dus dat op zich al was heel bijzonder. was een wonder. Maar mijn moeder komt s morgens beneden en ze zegt... Uh, de heer heeft tegen mij gesproken in een droom. En wij moeten eruit. En jij moet hier blijven zitten met de meisjes. Mm. Nou, ze zijn op Vunden gaan kijken. En binnen zes weken hadden zij een uh, seniorenflat gevonden in Heemsteden. En binnen zes weken waren ze eruit. En met hulp... Dat is wel apart. Ja. ja, met hulp dus van dat christelijke echtpaar. Want omdat ik in hun huis bleef zitten, hadden zij geen geld. Want ze konden hun huis niet verkopen. Dus met hulp van dat christelijke echtpaar, die heeft er hun geholpen met de aanschaf van die seniorenflat. En daardoor heb ik in die eenzigezinsgewoning ja, ja. kunnen blijven zitten. Nou, heel bijzonder, ja. Ja, dat is ja. helemaal niet betalen kon dus. Dus dat was gewoon een cadeautje van de Heer. En dat is echt, ja, God zorgt gewoon voor je, door is alles heen. En zo ging het ook met meubeltjes en zelfs met kleding en, en van alles. Het is echt, ja, prachtig. Dus hij, hij was echt trouw in zijn woord, dat hij voorziet in al je noden. Mm. En um, ja, dat is heerlijk, dat bemoedigt zo, door midden in de ellende, dat je weet dat hij naar je omziet... Ja, en de kinderen die konden weer uh, prettig floreren ook toen ze terugkwamen. Zeg maar, of toen, ja Ze kwamen voor het eerst uit Engeland natuurlijk, naar Nederland, om hier ook school te gaan en, en dat ja. soort dingen. Hoe ging het met hun? Ja, ja zij waren, toen ik hier kwam waren zij drieënhalf en, en anderhalf, en nog, dus ja. heel jong. Dus die oudste die had wel echt een beetje een relatie met haar vader. En uh, de jongste ja eigenlijk niet. Die, was, uh, die, die hele echtscheidingsprocedure heeft een heel jaar geduurd. In het jaar heb ik ook nog met uh, mijn ja, toenmalige man in één huis gewoond. Dus dat was best een uitdaging. Maar ook daar uh, ja, sleept het je doorheen. Dus mijn ouds had best wel een relatie met hem. En uh, aan de ene kant zijn jong, ze zo jong dat ze eigenlijk niet beseffen wat er is gebeurd. Weet je, ze... Mijn jongste dus al helemaal niet, maar mijn oudste ja, die ging natuurlijk papa wel missen. Je, of daddy noemen we hem dan. Ja, natuurlijk, Want, absoluut, ja. want hij, hij is Engels. En uh, ik moet eerlijk zeggen, hij, hij zit goed naar z'n om. Hij belt om de dag met kinderen via iChat, een soort Skype. Hm. En hij is. Uh, dus de, de meisjes hebben altijd goede, goed contact met hem gehouden. En dat was voor mij ook een uitdaging. Aan de ene kant wil je elke band verbreken, dan ben je zo vanuit je gekwetstheid. Aan de andere kant was er gelukkig ook had ik iemand horen zeggen van Len zorgt ervoor de kinderen hebben recht op een eigen relatie met hun vader wat hij ook gedaan heeft zij hebben recht om van hun eigen vader te houden als kinderen en dat heb ik gelukkig goed in mijn oren geknoopt en het was soms heel moeilijk want als hij was naar Nederland kwam dan nodigde ik hem ook uit weet je om te blijven eten en de kinderen naar bed te brengen en dat is moeilijk maar daar kies je ook voor ook omdat je goed wil blijven volgen hij zegt ook heb je vijanden lief. En in de praktijk is dat soms verrekte moeilijk. Maar als je er verkiest om zijn wil te doen, dan weet je ook dat, dat hij voor je zorgt en dat hij je daarbij helpt. Hmm. En uh, ja, dus zij gingen hier gewoon naar de basisschool en ja, ze zijn nu helemaal hier geaard. En, uh, en ondertussen reizen ze dus veel op en neer uh, naar Engeland voor contact met hun vader. Ja, en de taal was ook geen probleem. Dat is natuurlijk heel jong... Al uh, nog naar Nederland kwamen, dat ze nog, nog ja. Nederlands konden leren. Ja. ja. En jij bent een talenwonder, heb ik net begrepen. Nou ja, een talenwonder. <laughs> dat scheelt ook weer. Ja. Als je al die uh, scholencursussen hebt gedaan in het buitenland, toch ja. Frankrijk, Nederland en zo. Ja, in ja, Spanje. Ja, al ja. die talen. Ja, dus nou ja, dan moet je je ook bewust zijn dat je kat allerlei filmpjes, kinderfilmpjes opgenomen in Engeland al voor de televisie zodat je ze gewoon naar Engelse kindertelevisie keken dus dat hield ook die talen een beetje oh, bij oh, ja, ja. en om de dag uh, belde en belt hij nog steeds met de kinderen en dat uh, ja, mijn jongste heeft het echt moeten leren want die, die was anderhalf dus die sprak nog helemaal oh, nee, geen taal, ja, ja. maar oudste wel en, uh, maar dat is ja ze zijn nu vloeiend allebei in, in allebei de talen dus dat is, dat is gewoon goed dat is mooi ja dus, ja. En ze hebben dus een, een warm contact met hun vader uh, ja. gehouden. Want ja. ze gaan ook vaak op bezoek en zo, hè? Klopt, ja. Nou, ja. oh, dat is fijn, ja. ja. En ondertussen ben ik weer hertrouwd. Ja, vertel cool. eens <laughs> dat. Ja, <master>. dat is, <laughs> dat is uh, vorig jaar, nu uh, ruim een jaar zijn we getrouwd. Ik, uh, in het begin had ik zoiets van, nou, het hoeft mij niet meer, laat maar zitten, ik blijf lekker, lekker met mijn kids alleen en het is goed zo. Ik heb mijn portie wel gehad. Geef ja. maar een portie maar aan Vicky. Maar ik merkte toch dat uh, God me een heel stuk heling en genezing gaf in mijn hart. En door de jaren heen. Dus ik ben uh, eigenlijk zes jaar lang alleen geweest. En dat is ook goed geweest. Aan de ene kant ben je zo gekwetst dat je misschien de neiging hebt om je meteen in de volgende relatie te storten. Omdat je die armen om je heen wil. Ik ben uh, erg dankbaar dat er toen geen leuke mannen voorbij zijn komen fietsen. Want anders had ik me misschien in hun armen gestort. Ja, terwijl ik alleen maar met pijn en verdriet zat. Dus dat zou niet goed zijn geweest. Dus uh, ik denk dat de heer me daar echt in, in beschermd heeft. Dat ik gewoon geen relatie heb gehad. Um, dat ik echt mijn troost bij hem ging zoeken. De Heilige geest uh, is ook de trooster. Zo, zo heet hij ook. En God kon lekker met me aan de gang gaan en heeft een stuk heling en genezing gebracht, totdat ik op een gegeven moment dacht van, nou, oké, okay, wie weet. Ja, ook voor de meisjes, mijn jongste die zei op een gegeven moment, um, toen ze zes en een half was ongeveer, van, uh, uh, terwijl ze dus goed contact hadden met Daddy, met hun eigen vader in Engeland, zei mijn jongste toch van, mama, ik wil ook weer een, een papa die gewoon in huis woont en toen was ze eigenlijk bezorgd van... mama, als jij weer een vriend krijgt, stel je voor, dat gaat niet met ons. He, wat dan? Wat dan? Dan maakte ze zich druk om en toen zei ik van... nou, weet je wat, dan gaat het feest niet door, want jullie waren de eerst. En dan gaat die man helemaal niet door. He, want dat wist ik ook van God uit. Zij waren de eerste. Zij waren mijn eerste verantwoordelijkheid. Niet ik, maar mijn, mijn kind. En toen zei ik ook tegen haar van... maar weet je wat, als papa God... want we noemen hem dan papa God... He, omdat hij ook vader wil zijn... En ze hadden natuurlijk geen papa in huis. Dus het, uh, we noemden hem papa goed. En uh, toen zei ik, nou weet je wat, als papa goed voor mij een lieve nieuwe man heeft, dan vergeten jullie niet. Dan weet ik zeker dat het meteen ook een, een, een lieve, extra papa wordt voor jullie. Niet een nieuwe papa, want ze hadden een papa in, in, in Engeland, maar een extra papa wordt voor jullie. Nou, Toen was ze helemaal uh, ja, gerustgesteld. En daarna leerde ik uh, ja, via cursussen die ik deed, uh, ook in, in kerk kerken, leiderschapscursus heb ik gedaan. Ja. En uh, leerde ik mijn huidige man kennen. En uh, ja, dan zie je dat ook voor je ogen ontwikkelen. Hè? Uh, ja, Wij zijn gek op elkaar, uh, nog steeds, na ruim een jaar getrouwd. Dat gaat echt geweldig. En, uh, maar ook het contact met hem en de meisjes, zij zijn ook gek op hem. En ze wilden hem ook meteen papa noemen. Weet je, dus ze hebben goed contact met hun eigen vader in Engeland Maar ze hebben inderdaad die extra papa erbij Dus dan zie je ook daarin zo dat God trouw is Weet je, als hij mij een lieve man wil geven Dan vergeet hij mijn kinderen niet mm. En hij is echt een hele lieve papa, ook voor hun mm. En uh, ja, dat is zo mooi, daar ben ik zo dankbaar voor Weet je, dat zijn dingen die kan je allemaal zelf niet bewerken Nee, dat is heel bijzonder Dat, al, dat doet ja. hij voor je ja. En als je hem daarin durft vertrouwen... dan, dan, zie, dan, dan zie je ook dat hij dat doet. Ja, hij is je vertrouwen waard. Ja, en dat is zo mooi om dat te zien. Dus... Uh, ja, en nou... Uh, hij is accountant, dus hij... Uh, hij werkt gewoon. Ik ben uh, fulltime moeder. Dat heb ik gelukkig al die jaren kunnen zijn. Dus... Ja, dat is, oh ja, ik heb tijdelijk wel uh, hier in Nederland gewerkt... bij een uh, thuiszorgenorganisatie... kantoorparttime, dus in het begin... Maar uiteindelijk kon ik weer een fulltime moeder zijn. We hadden een huis in Engeland, dat kwam, werd verkocht. En uh, dat kwam voor een goede prijs, werd dat verkocht. Meteen heb ik van die centjes, centjes kunnen leven een poosje. En, uh, en toen de centjes op waren, ben ik getrapt. Dat ja, is altijd, hè? Yeah. Altijd, altijd ja, precies, precies. <laughs> en dus en heb je, dus, uh, hebben jullie nu samen uh, toekomstplannen, ideeën? Uh, of, of wat doen jullie nu? waar ben je nu mee bezig, zeg maar? Ja, ja. Nou, hij is ook een man die echt, uh, ja, uh, God najaagt, weet je. Hij uh, wil meer van God zien, ook in, in wonderen en tekenen. Ook dat staat in de Bijbel. Dat Jezus zegt, uh, hè, dat hij ons autoriteit heeft gegeven en dat als wij zijn woord verkondigen, zeg maar, mensen vertellen over de liefde van Hem, dat Hij ook komt met kracht en met wonderen en tekenen. Zoals Jezus rondging, goeddoende, mensen genezen. Dat zien we eigenlijk veel te weinig vandaag de dag door christenen en die, die, die krachten willen wij van de Heilige Geest. Wij doen het niet, Hij doet het. maar hij wil het door ons heen doen. Dus daar hebben we honger naar. We hebben zoiets van, Heer, u zegt het, u wil ook nu aan de mensen laten zien dat u echt bent, dat u echt bestaat. Met kracht, met wonderen, met tekenen. Omdat dat een, een teken is van zijn liefde voor de mensen, gewoon op straat. Dus, uh, ja, mijn man jaagt daar nog sterker naar dan ik. Maar ik word lekker door hem meegenomen daarin. En uh, sinds een jaar gaat mijn man ook met een stoel de straat op. Dat noemen we dan de stoel. Uh, we hadden ooit een televisieprogramma de stoel ja. die, die, die, die hele grote fauteuil op die auto. Nou ja, zo groot is onze stoel niet. Maar wij trekken ook met de stoel het land in. Wat en de stoel dan? <laughs> ik ben nieuwsgierig. <laughs> groot geheim. Nou, die... Uh, Weet je, we hebben ook van anderen hebben dat gehoord. Dat uh, veel mensen hebben uh, last van hoofdpijn, migraine, rugpijn, nekklachten, noem het maar op. En dat kan vaak liggen. We hebben gehoord dat ligt aan, in 80% van de gevallen ligt dat aan ongelijke benen. Dus wat wij doen met, met die stoel, is wij uh, spreken gewoon mensen aan op straat. Dus we hebben die stoel daar staan, we spreken mensen aan op straat, joh, heeft, heeft u last. Van hoofdpijn, nippijn, rugklachten, fysieke problemen. En uh, mogen eens kijken of dat ligt aan ongelijke benen. Nou, sommige mensen zeggen, nee, nee, nee, dat wil ik niet. Allemaal eng. Maar sommige mensen zeggen inderdaad, ja, ik weet dat ik ongelijke benen heb. Nou, mogen we dat zien, dan nemen ze plaats op de stoel. En vaak zie je inderdaad dat, het onge, dat de benen ongelijk zijn. Nou, daardoor gaat je ruggenwervel, alles gaat natuurlijk scheef staan, kan kan zenuwen in de knel. Nou, daardoor krijg je al die, al die klachten. Dus dan bidden wij dat God die benen weer gelijk maakt. Dat wil niet zeggen dat letterlijk, uh, weet je, we zien dan ook, als we bidden in de naam van Jezus, dan zie je die benen gelijk worden. Hmm. En sommige mensen zeggen eens van... nou, de benen, hè, het been groeit aan. Nou, dat hoeft niet letterlijk zo te zijn. Het kan ook zijn dat er iets in je rug of in je heupen niet gelijk staat. En God zet je rug of je heupen recht. Waardoor ook je benen weer even lang worden. Ja. En waardoor dus de klachten en de pijnen vertrekken, weggaan. Nou, dat zien we dus echt op straat gebeuren. Ja, en de reacties van de mensen op de stoel die, die vaak God niet kennen... Die helemaal geen christen zijn. Of uh, ja, die zijn geweldig. Die staan echt paf van wat? Wat is dit? Hoe doen jullie dat? Hoe doen jullie dat? Nou en dan vertellen we over van nou dit is Jezus. Die het doet. En wij doen het niet. Het is Hij die door ons heen werkt. Want Hij houdt van je. En dan wil ik met jou een, een relatie hebben. Niet alleen maar op zondagochtend in de kerk. Maar gewoon elke dag van je leven. Ja en dat is geweldig. Om dat te mogen uitdelen. Ja, want daar staan uh, mensen dan natuurlijk steeds meer voor open als er iets gebeurt. Precies. Aan hun lichaam, hè? Ja, ja. Dus het is eigenlijk dat wat, uh, wat wij willen doen, en wat we ook steeds meer doen, is echt letterlijk in de voetstappen van Jezus volgen. Mm. Hij trok uh, he, de straat op, hij ging dorpen, ja. hij ging steden af, goeddoende mensen vertellen over het koninkrijk van God, het koninkrijk van het licht, van zijn liefde, vergeving en... Uh, ja, en, en, maar ook uh, krachten tekenen, wonderen horen daarbij. En uh, wij kunnen het niet, hij, hij wil het door ons heen doen. En dat is prachtig om dat te mogen uitdelen. En dat willen jullie nu steeds vaker op, op, op meerdere plekken gaan doen, hè? Ja, ja. We, hebben, we hebben ook steeds meer mensen. We gebruiken ook Facebook, we staan ook op Facebook. Dus als mensen ons op willen zoeken op Facebook, dan ja. kan dat. Ronald Plat of Lenneke Plat van Doorn, kan je gewoon intypen. He, we willen bidden met mensen, um, gewoon op straat die we tegenkomen. En uh, We hebben steeds meer mensen uit, uit allerlei verschillende kerken uh, die ons ook benaderen daarvoor. Van, joh, we willen jullie eens bij ons komen om dat te doen, ja. gewoon op straat. En, uh, dus buiten de kerkmuren. Ja. He, we, we moeten de, de, de straat op mensen bereiken. God houdt van iedereen En ondertussen geven we ook les op een uh, bijbelschool In Spakenburg. Dat is natuurlijk wel een eentje rijden voor ons Maar het kan ons niet schelen Als mensen willen horen over Gods liefde En hen beter willen leren kennen Dan willen we ze graag meer vertellen daarover Ik ben natuurlijk zelf naar ja. bijbelscholen gegaan En nou mag ik dat zelf weer doorgeven ja, Aan andere mensen En dat vind ik heerlijk Omdat het heeft eeuwigheidswaarde ja. heeft Het gaat zo diep in het geest met de kern van je wezen te maken, ook voor andere mensen. Dat is het mooiste wat je kan doen is Gods liefde uitdelen aan mensen. Ja, wat mooi. En, en uh, wat voor vakken geven jullie op die Bijbelschool? Of Dat, geef je les in, zeg maar? Of geef je les in het bidden voor de zieken? Ook. <laughs> wat <laughs> komt ook? Nou, het is een, een Bijbelschool. We hebben net een, een soort van proefjaar gehad. Dat was een discipelschapstraining. Het gaat uit van de stichting Magnaeim. Een beetje moeilijk te beschrijven. Maar um, die stichting heeft dus, uh, ja, het begint net een beetje te draaien. Ze doen de Alpha-cursus bijvoorbeeld. Um, die wordt ook in veel verschillende kerken gegeven. En nu hadden ze als gevolg, vervolg op die Alpha-cursus een discipelschapstraining. Na die Alpha-cursus wilden ze mensen niet zomaar loslaten. Die daar ja, ook in verder wilden. Die meer wilden leren. Dus we hebben meegedaan in die discipelschapstraining en nou gaan we in september voor het eerst beginnen echt met een bijbelschool. Ja. Nou, dat is dan één keer per week op de dinsdagavond uh, hebben we les en op één keer in de maand op de zaterdag. Mm. En dan hebben we steeds een bepaald thema. Dus een van de thema's is bijvoorbeeld het Koninkrijk van God. Een ander thema is, is inderdaad genezing. En uh, uh, uh, ook uh, het vaderhart komt aan de orde. Wie is God nou eigenlijk als je vader? Als goed je vader wil zijn, wat, wat houdt er nou in? hoe ja. kan je hem echt als je vader leren kennen, niet als een god die ergens ver weg op een troon zit. Nee, maar je vader, die een intieme band mag hebben. Hm. Dus daar gaan we een les over geven aan mensen. Dus eigenlijk ik ook maat. de, de, de lessen die je zelf hebt geleerd bijvoorbeeld, hoorde uh, ik bij jeugd van de opdracht. Ja. Dat is ook over het vaderhart. Klopt. Dus je hebt zelf ja. eigenlijk uh, dingen heel diep geleerd door de ja. jaren heen, wat je nu ook meer door kan geven En ja. zijn het voornamelijk jonge mensen of allerlei leeftijden die kan zich ja. daar opgeven allerlei leeftijden is het en ook van allerlei uh, achtergronden of je nou wel of niet uit de kerk komt mm. of je nou wel of niet uit, ja. uh, uit een uh, traditionele kerk komt in Spakenburg zijn heel veel mensen met een traditionele achtergrond en gereformeerd uh, vooral geloof ik of, uh, ja maar toch hebben ook zij zij weten heel veel ze hebben enorm veel bijbelkennis en dat uh, is echt een beetje af. Um, dat ze al die kennis hebben. Maar ook zij. En, uh, ja, ik heb daar dus meegedraaid. Dus ik heb ook met die mensen al gesproken. En ook zij zeggen ze. Ja God de Vader en God de Zoon. Daar kan u me nog wel iets bij voorstellen. Maar die Heilige Geest. Wat, wat moeten we nou met die Heilige Geest? Die vinden ze heel ongrijpbaar. Van wat moeten we daar nou mee? En uh, ja, daar mag je dan meer over gaan uitleggen. Wie hij is. Ja. En, um, dat hij is, is degene die in je wil wonen het is de geest van God zelf God is één maar die woont in je die, uh, dus, dus dat, het heel, dat komt heel dichtbij natuurlijk en dat het echt ja. veel persoonlijker wordt. ze hebben heel veel kennis in hun hoofd maar dat die kennis in hun hoofd steeds meer echt naar hun hart gaat zakken ja. dat het steeds persoonlijker wordt ja, ik vond, ik, zelf vond ik dat toen heel bijzonder toen ik hoorde van, dat Jezus zei, er staat in de Bijbel van ik ga naar de hemel, maar ik zend iemand die altijd bij je zal zijn. Ja. Dat vond ik zo mooi. Toen ja. dacht ik van ja, dat is eigenlijk dus dat, dat hij altijd bij je is en ja. bij iedereen tegelijk. Ja, en niet alleen bij je, maar echt in je. Ja. Nou, als hij echt in je woont... Hmm ja dat, dan, dan, je, je, ...dan ben je nooit alleen... ...dat, dat maakt het zo dichtbij... Dat is zo iemand die echt... ...hij wil echt in je zijn... ...en je helpen met, met alles en met keuzes die je moet maken... En, ...en je leert ook steeds beter... ...keuzes maken met hem... ...en je leert zijn stem steeds beter verstaan... ...door in de Bijbel te lezen... En ...door zijn hulp te vragen... ...de binnen. bidden... ...bidden is eigenlijk gewoon praten met God... ...die mag je hart bij hem uitstorten... ...en hij wil hij er echt voor je zijn... ...en dat heeft ze ja, totaal ommekeer gemaakt in mijn leven... En dat zie je nu en, ook in die andere uh, mensenlevens ja, misschien wel. Klopt, ja. klopt. Ja. ja, mensen die daar komen, die uh, gaan ook steeds dieper. En die uh, hebben ook zoiets van, dit wist ik niet. Dit is geweldig, weet je, hier wil ik mee door. En dat je echt ziet dat mensen het, uh, ja, diep van binnen veranderen. En je kan, Wij kunnen ze vertellen, maar als zij die deur naar God zelf openzetten Naar de Heilige Geest, dan de Heilige Geest zelf met ze aan de gang. En wat wij ze vertellen, dat, dat helpt ze erbij. Maar als zij zelf die deur naar God openzetten. en je ziet ze gewoon veranderen. En je ziet ze mooiere mensen worden. En uh, omdat God van ze houdt, dat ze dat steeds dieper gaan beseffen. van hij houdt van mij. Ik ben niet alleen, hij houdt van mij. En hij heeft een goed plan met mijn leven. En dat plan, dat wil ik weten. Ze gaan ja, allemaal. Kun je, je daar nog iets meer over vertellen? van uh, het plan ja. van God met je leven? Wat, wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? Ja, nou er staat in, uh, in een Bijbelboek, dat is eigenlijk een boek uit het Oude Testament, in Jeremia, 29, vers 11. staat dat hij een goed plan heeft met je leven. Dat jij zegt, uh, ook in een ander vers zegt hij weer: Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Dus wij denken vaak: Oh, hey, ik wil van alles maken met mijn leven, ik moet het zelf doen. En al die plannen die jij hebt voor je eigen leven, hij heeft nog betere plannen met jouw leven. En als je dat gaat beseffen, dan maakt het een honger in je wakker van... Ja, wat dan? Wat dan? Dat deed je bij mij. En dan ga je daar nou op zoek van... Oké, okay, wat is uw plan dan met mijn leven? En zijn plan met jouw leven is in eerste instantie jouw innerlijk. Hij wil jou. Hij houdt zoveel van jou. Hij wil jou. Hij wil een relatie met jou. Hij wil jou van binnenuit zoveel liefde geven... dat dingen van je afvallen, lasten van je afvallen, zorgen van je afvallen... dat jij daadwerkelijk vrij wordt... Er staat in de Bijbel ook, waar de geest van God is, daar is vrijheid. Er staat ook bij, dat betekent niet vrijheid om maar te doen wat je wil, want dan maken we vaak verkeerde keuzes. Dan komt allerlei ellende in ons leven, maar dat je ook vrij bent om de goede dingen te kiezen. Om naar hem te luisteren en zijn pad te gaan. Dat is jouw keuze, om jezelf te kiezen, maar dat je echt vrij wordt om voor hem te kiezen. En uh, ja, dat geeft van binnenuit zoveel vrijheid. Zoveel blijdschap. Dat wat er ook gebeurt in je leven. Dat je weet hij is, hij is bij me. Hij is met me. Hij is in me. En dan geef je ook steeds meer de kans aan hem. Om niet alleen in je te werken. Maar ook door je heen te werken naar andere mensen toe. En je gaat heel anders naar dingen in de wereld kijken. Van, uh, dingen in de wereld zijn vaak maar betrekkelijk. Hè? Tijdelijk. En die houden een keertje op. Maar hij... Geef je een soort eeuwigheidsperspectief. Dingen die echt toe doen. Die met hartzaken te maken hebben. Ja, en dat, dan gaat je leven heel anders lopen. Dan krijg je leven zo'n diepgang. Dan gaat het niet meer om je baan, om je carrière. Of, of om, om je optreden als je artiest bent. Of, of je schilderijen wil of niet worden verkocht. Of, dan denk je, nee, dit gaat zo diep van hart tot hart. Het geeft een hele andere dimensie aan je, aan je leven. Dan krijg je dan ook een. Uh... Ja, meer die neiging om dan naar buiten te treden. Want heel veel mensen in de kerk, die hebben dat misschien nog niet zo ontdekt. Van dat je dan naar buiten dat wil vertellen aan anderen of dat het plan verder gaat. Ja. ja, er zijn heel veel mensen die zeggen van nou het geloof is iets persoonlijks. En dat moet je voor jezelf houden. Dat het geloof iets persoonlijks is, daar ben ik persoonlijk het helemaal mee eens. Het is jouw keuze of uw keuze. Je moet er zelf voor kiezen of je de relatie met God wil. Uh, of niet, wat Jezus aan het kruis heeft, uh, heeft gedaan. Maar dat het iets is voor, dat je voor jezelf moet houden, uh, daar ben ik het in die niet helemaal mee eens, omdat de Heer Jezus ons een opdracht heeft gegeven. In Matthäus 28 zie je dat ook, daar geeft hij zijn discipelen. En als jij een discipel van Jezus wil zijn, dan hoor je daarbij, dan geeft hij zijn discipelen de opdracht, gaat heen in de wereld, verkondig het Koninkrijk van God. Dus hij wil, hij houdt van alle mensen. Als wij het niet vertellen, dat hij van andere mensen houdt, die het nog niet gehoord hebben, wie gaat het dan vertellen? Hmm. En dat is een stukje opdracht die hij ons gegeven heeft, een stukje verantwoordelijkheid naar ons toe. En uh, ja, in het begin is dat misschien heel eng om daarin uit te stappen. Oeh, het zullen ze wel niet van me denken, dat heb ik ook gehad. Ja. Maar dan moet je eigenlijk uh, ja, een beetje over jezelf heen stappen. Van ja, uh, Ik heb het gehoord, ik heb het zelf gehoord, via mijn zus. Omdat die zendeling uit Amerika, er was een man in Amerika, die kreeg op zijn hart om in Italië te gaan staan. Om daar eigenlijk de Italianen te bereiken. Wie bereikt hij? Mijn zus, een Nederlandse. Dat had hij zelf ook niet kunnen verzinnen. Ik sta er voor de Italianen en een Nederlandse gaat het begrijpen, gaat het snappen. Dus ik ben zelf, die Amerikaan, nog steeds ontzettend dankbaar dat hij op straat is gaan staan om het andere mensen te vertellen. Anders had ik er nooit over gehoord. Hoe had ik het moeten horen als hij niet op straat was gaan staan? Dus het is een opdracht die Jezus ons geeft omdat hij niet alleen van ons houdt. Hij houdt ook van die mensen die het nog niet gehoord hebben. Ja en zo kan jij dus weer op de markt in Zandvoort of in Bennebouw ja. staan ja. en bijvoorbeeld uh, tegen een toerist uit Frankrijk of Italië ja. vertellen ja. en die neemt het weer mee naar huis aan iedereen ja, ja. ook mensen van allerlei geloven weet je, ik, uh, ik heb ook gesprekken met een, met een moslim ik doe een cursus voor de moestuim en daar en is een moslim en die zegt ook uh, dus hij is met, het, met de islam opgevoed maar hij zegt uh, ik, ik wil God vanuit mijn hart leren kennen en toen kon ik ook tegen hem zeggen, dat is nou precies wat God zelf ook wil. Uh, weet je, hij wil een hartsrelatie met ons. Ja. En dus deze moslim is, is ook op zoek um, naar de ware God. Een ja. God die van je houdt. En uh, ja, mijn man heeft inderdaad ook hier in Zandvoort op de uh, laatste, op de, op de jaarmarkt gestaan. En dat gaan ja. we ook weer doen. Op de volgende jaarmarkt gaan we er ook staan. Ja, 12 augustus. Hè, 12 augustus. Ja, ja staan we ook met de stoel. Dus ga op zoek naar de stoel. <laughs> En we hebben er ook een, een soort banner bij. Dus een uh, weet je, als je genezing wil, dan gaan we, gaan we een beetje binnen voor genezing. Nou, een soort ja. vlag, hè? Met, met, een soort vlag met tekst ja, erop. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Mooi, ja. Nou, heel hartelijk bedankt uh, voor dit interview, voor dit gesprek met jou. Ja, en ik wens bedankt. je heel veel succes met uh, jullie nieuwe werk. Ja, dankjewel. Dus dat je maar veel mar markten en vooral veel mensen natuurlijk ja. mag bereiken, ook in Zandvoort. Ja. En op andere plaatsen. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Bedankt.